De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een snelle inspectie bevolen van oudere Boeing 737. Aanleiding is een bijna ongeluk met zo'n toestel van Southwest Airlines afgelopen vrijdag. Op een hoogte van zo'n 10 kilometer scheurde een stuk uit de romp... waardoor een gat ontstond van anderhalve meter lang. Het toestel kon een noodlanding maken en alleen een bemanningslid raakte licht gewond. Southwest heeft sindsdien in vijf toestellen scheurtjes in de romp gevonden... Wereldwijd moeten nu 175 Boeing 737 van de types 300, 400 en 500 met meer dan 35.000 starts en landingen worden gecontroleerd. De titelverdediger van de Champions League is zo goed als uitgeschakeld voor de halve finale. De internationale verloor gisteravond thuis met 5-2 van Schalke 04. In de andere kwartfinale wedstrijd won Real Madrid in eigen huis van Tottenham Hotspur met 4-0. Volgende week woensdag zijn de returns.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 Een journalist werd zelf nieuws toen hij belaagd werd bij een moskee. Een totale government shutdown aan komend weekend in Amerika. Het elektronisch patiëntendossier is definitief afgeschoten. En we hebben muziek van Barbara Bredijk. Welkom bij... Nog Steeds Wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u reageren op de uitzending? Dat kan via Twitter. Uh, onze Twitternaam is WNL. Of u kunt reageren met de hashtag WNL in uw bericht. Dus hekje WNL en dan vinden wij dat zeker. We beginnen vandaag met de bonussen. Twee weken geleden zaten topbankiers nog met de handen in het haar. De Tweede Kamer nam namelijk een motie van de PVV aan... om bonussen van staatsgesteunde banken met 100% te belasten. En dat met terugwerkende kracht vanaf 2008... Gelukkig voor hen legde de regering de motie naast zich neer... omdat ze het juridisch niet haalbaar achten. Ja, maar nou blijkt vandaag dat het dus gewoon wel kan. Volgens uh, twee hoogleraren belastingrecht... is er geen enkele wettelijke reden waarom het niet zou kunnen. Aan de telefoon hebben we de indiener van de motie... Tweede Kamerlid voor de PVV Roland van Vliet. Goedenacht. Goedenacht. Ja, die motie van u die kan dus uh, gewoon worden uitgevoerd. Ja, maar dat, dat ging ik van het begin af aan eigenlijk al vanuit. Want uh, u zei net in de inleiding dat de regering die motie naast zich heeft neergelegd. Maar dat waren alleen maar geluiden in de pers. En ik vond het al uh, niet zo fatsoenlijk van de minister en ook niet van de staatssecretaris Wekers... dat ze via de pers eh, dus een zwaar hoofd hadden in de uitvoeringen van... ik wacht namelijk nog steeds op een, eh, op een reactie van de minister... op die ingediende motie die is aangenomen door de meerderheid van de Kamer. Ja, maar u heeft ook vorige keer bij ons in de uitzending gezegd... dat de motie ook een, een sterk signaal moest zijn. En ja, uh, ja, ja. De, de steun van de Kamer uh, heeft dat signaal uh, bekrachtigd. Ja, klopt. Maar, maar tegelijkertijd heeft uh, minister De Jager ook gezegd dat hij... het niet wenselijk acht. En de, de twee belasting, uh, de hoogleraren belastingrecht hebben ook gezegd dat het wettelijk wel zou mogen, maar dat zij het niet wenselijk achten. Vindt u het nog steeds wenselijk, of was het u vooral om het, de signaalfunctie te doen? Nou, kijk, je kunt er alle verschillende kanten op redeneren. Ik vind het nog steeds wenselijk, omdat alleen de signaalfunctie die werkte blijkbaar niet. Want in de tussentijd hebben we allerlei verhalen gehoord, zoals bij Leaseplan, dat ook staatssteun heeft ontvangen via overheidsgaranties. En gaat maar door en maar door met die bonussen. De een na de andere tent komt in het nieuws. Laatst hadden we weer Egon. En het gaat maar door. Kijk, en dan kun je niet op iedere individuele casus gaan reageren, maar het gaat om de signaalfunctie, of die nou is overgekomen of niet, na dat ING-debakel. Dat blijkbaar niet sterk genoeg, dus die aangenomen motie van de Kamer... daar wacht ik nog steeds op een reactie van de minister... maar niet van de staatssecretaris, op wie die dat probeert af te schuiven... vanwege het fiscale aspect. Maar die motie is aangenomen, in principe moet de minister hem uitvoeren... En die praktische of juridische bezwaren, ja, daarvan heb ik toen al gezegd, van nou laat de minister dan met een reactie überhaupt komen. Dan kunnen we daarover praten. Tenminste hebben ik alleen in de, de pers een reactie vernomen, dat vind ik niet fatsoenlijk. Nu komen er uh, fiscale hoogleraren, heet en Kavala, die zeggen, ja, als de Kamer dat zo uh, wil, dan, uh, dan kun je alles doen in de, in de fiscaliteit. Nou ja, goed, of dat wenselijk is. Kijk, eh, allerlei mensen die in het verleden een bonus hebben opgestreken... die zullen dat natuurlijk niet leuk vinden. Maar die moeten ze wel beseffen dat zonder die staatszin... zij wellicht hun baan waren kwijtgeraakt. Want dan waren die banken omgevallen. Dus alles grijpt in elkaar. Maar u kunt ook zeggen, ja, we zijn blij dat we een signaal af hebben gegeven. Hè? U heeft ook echt iets ermee bewerkstelligd. Want minister De Jager die heeft al uh, aangegeven... dat we voor toekomstige staatsgesteunde banken geen bonussen meer uit mogen geven. En zelfs banken ja. die garanties krijgen... Uh, geen, uh, geen bonussen meer mogen geven, dus daar kunt u ja. ook blij mee zijn. Ja, daar zijn, daar zijn we zeker blij mee. En de minister is ook in het debat al een stuk in de richting van de Kamer opgeschoven. Uh, maar tot nu toe heb je nog steeds geen officiële reactie op die motie gegeven. Ik heb een gesprek aangeboden aan de minister om, om erover te praten, wat we wel en niet kunnen. Maar dan wil, vind ik het dus niet kies dat, dat ik via de pers moet vernemen... dat de staatssecretaris wekers voor alle troepen uitloopt en zegt van het is allemaal uh, niet uit te voeren. Want kijk, in die motie, hè, daar had ik dus voor alle duidelijkheid twee uh, mogelijkheden voor op. geopperd. Ofwel je zegt... Ik belast die bonussen weg in de loonbelasting. Of ik weiger de aftrek in de winstbelasting bij die banken. En dat betekent dat ze meer winstbelasting moeten betalen. Omdat die bonussen normaal een aftrekpost vormen. En die tweede mogelijkheid, daar heb ik de staatssecretaris nog niet over gehoord. Hij zit zich maar te verschuilen achter een zogenaamde 100% tarief die wij zouden willen. Maar dat is stemmingmakerij. Want ik wil helemaal geen 100% tarief. Ik wil banken en verzekeraars die door de belasting betalen overeind willen worden gehouden. Daar wil ik het signaal afgeven van hou op met die idioterie van die bonussen. Ja. En wij hebben hier niet echt het gevoel dat die banken nou iets geleerd hebben van die, van die financiële crisis. Hè? Hoe kunnen we nou toch zorgen dat ze wel een keer iets, een lesje leren? Ja, de, de, dat is een hele, hele goede vraag, dat is de centrale vraag hier. Ik denk dat we het signaal kunnen geven door als politiek er achteraan te blijven zitten. Door die code banken waar, waar een stuk van die beloning in is geregeld de zo snel mogelijk een wettelijke basis te geven. Daar zal de Kamer toch met de minister weer het gesprek over aangaan. En dus door, de, door bij de minister erop aan te dringen dat hij nog steeds met een officiële reactie op die aangenomen motie moet komen. En dat kan ik doen door een zogenaamde rappelvraag te stellen bij de regeling verwijst je van de Tweede Kamer. En dan zit je de minister extra achter zijn kont aan... van de minister, kom op met die reactie. Nou, we horen het wel uh, als er weer antwoord komt uh, op uw vragen. Ja, ja ik uh, graag. Dan, ik zou zeggen bedankt dat ik dit even weer mag zeggen in de uitzending. En uh, de missie gaat door. Oké, okay, hartelijk dank, PVV Beleidijk, Tweede dag. Kamerlid Rodalf van Vliet. Dank u wel. Het is acht minuten over twee. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zometeen het satirische journaal van de Speld. Maar eerst serieuzere zaken. Ja, journalist Danny Goosten ging gisteren een reportage maken... Bij bij een Utrechtse moskee. Maar werd uiteindelijk zelf het nieuws. Hij en zijn cameravrouw werden geslagen, bespuugd en geschopt. En nu hierbij nog steeds Wakker Nederland reageert hij op wat hem gisteren overkomen is. Goeiedag, Danny. Goed nacht. Het zal tien uh, over, zie ik. Ja. Laten we uh, eerst even luisteren naar een paar nieuwsprogramma's waarin werd verteld uh, wat jou gisteren overkwam. Twee medewerkers van Multiculturele Televisie Nederland... zijn vanochtend belaagd door bezoekers van de Utrechtse Omar al-Faroop moskee. De slachtoffers wilden van de moskee-gangers horen hoe het nu toch zit... met de banden die de moskee heeft met de Libische leider Gaddafi. Als omstanders dit zien, gaan ze zich er ook mee bemoeien. En loopt het uit de hand. Hey, hey, hey, hey. Hey, dat kan niet! Verslaggever Danny wordt getrapt en bespuugd. Naar besluit samen met zijn cameravrouw weg te gaan. Ja Danny, we hebben op die beelden, we niet alles zien, omdat de camera ook naar de grond uh, was gericht. Wat, wat is er nou precies gebeurd? Uh, voor of nadat nou dat de camera naar de grond uh, gericht was. Ja, de, de het hele, de hele incident, <lacht> wat, is er, wat is er precies gebeurd? Nou ja, we gingen erheen om een paar vragen te stellen, want de bestuur wilde ons niet te horen staan. En op een gegeven moment uh, zagen de mensen ons, zodra ze een camera zagen, belden zij zelf uh, het bestuur. En die zeiden ze van ja, de camera proef voor de deur. Uh, en toen zeiden we, toen ze dat waarschijnlijk... Ja, uh, niet met ze praten, want niemand wilde ons echt te woord staan. En uh, wij wilden gewoon een simpele vraag. God, wat, wat vindt u eigenlijk ervan? Dat er geld in jullie moskee zit dat afkomstig is van zo'n uh, man als Gaddafi. En we weten allemaal wat hij aan het doen is op dit moment met zijn bevolking. En ja, goed, daar waren ze niet echt uh, ja, blij mee. En uh, ze deden een beetje vijandig tegen ons. En uh, ja, goed, we bleven daar staan, want ja, ik wilde toch één uh, of twee uh, mensen spreken. En op een gegeven moment uh, zei iemand, uh, iemand iets tegen ons en die werd belaagd door de door die, uh, moskeegang. Hij dus zei, maar uh, waarom praat je nou met En uh, dit en dit en dat. En toen liep ik naar de man, toen ik zei, laat die man met rust. Hij heeft gewoon, uh, hij, heeft gewoon uh, hij mag gewoon zeggen wat hij wil. En nou, die man die draait door, ik weet niet of je het gezien hebt, dat was die man met de baard, zeg maar. Mm -hmm. En uh, die begon agressief te doen. En uh, op een gegeven moment kwamen al, al allemaal mensen uh, om ons heen. En ook een paar jongens die aan de overkant stonden. En uh, nou ja, goed, uh, en ze begonnen echt heel erg vijandig te doen. Zodra de camera naar de grond getrokken werd, en ze uh, we probeerden we eigenlijk te vernielen. Uh, toen uh, begonnen die jongens die van de overkant kwamen. Die begonnen te schoppen en, uh, en, en ze pakten me zo en ze duwden me naar achter ja. en op een gegeven moment uh, te, besp uh, te bespuggen en zo, dus het was echt heel, heel vervelend eigenlijk. En... Hoe, hoe, hard, hoe hard ben jij geschopt? Is het iets waar je blauwe plekken van hebt? Nee, nee, dat ook weer niet. Maar goed, het gaat ook niet om uh, hoe hard of wat dan ook. Het gaat om het hele idee dat je eigenlijk belemmerd wordt als journalist om je werk te doen. Je, om... Waarom waren ze zo boos? Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ze voelden dat ik dat ik gewoon geen vraag mocht stellen. En uh, ze noemden me ook een hond eigenlijk, omdat ik uh, door een teef gefilmd werd. Want eh, uh, ja, oh, ja, was een vrouw, dus ik had een camera vrouw zeg maar. Dus ik was een hond omdat ik uh, me een vrouw liet filmen. Maar goed, dat uh, zou wel. Alleen, uh, nogmaals, het gaat me niet om hoe hard je gestopt bent of spullen. Is. Het gaat erom dat je als journalist gewoon je werk niet kan doen en um, ja, dat je gewoon geen vraag mag stellen. In, ja. in ieder geval niet, uh, niet over het geld dat komt uit Libië. Dat, maar, dat ja, maar, maar door de manier waarop daar rond die moskee gereageerd werd, uh, maken ze zich alleen maar verdachter, lijkt me. Want als er niks aan de hand is, dan hoeven ze niet zo vijandig te doen. Die vraag heb ik tien keer gesteld, ook aan de voorzitter en ook aan de mensen die daar kwamen. Uh, ja, maar het geld dat uh, kan zo lang uit Libië, en dat 20 jaar of zo, want het is ooit gekocht met Libiëse geld in 1983. Dus uh, ja, dat is niks nieuws. Ja, is niks nieuws. Ja, als je niks nieuws uh, hebt, laat ons dan, dan uh, een paar vragen stellen. Maar ja, ze weigeren dat gewoon. En nu hebben ze het uiteindelijk wel uh, voor de Utrecht iets gezegd vandaag. Nou uh, ja, goed, het, inderdaad, ik dacht zelf ook: als, als er geen big deal is, dan had je helemaal uh, recht te woord. Uh, kunnen staan, waarom ja. moet het zo escaleren? Willen jullie uh, alsnog voor elkaar komen? Maar, maar door die escalatie heb jij nu ook wel nieuws en een hoop publiciteit? Uh, ja, maar dat stond echt niet op te wachten, eerlijk gezegd. Want nee? uh, ik bedoel, wij moeten, kijk, we zijn de lokale en zo, en nu moeten wij alsnog de wijken En Ik weet niet of dat nog uh, mogelijk is. Maar, maar wat, wat verwachtte je toen je naar die moskee toe ging? Had je dit niet kunnen verwachten? Uh, ik denk het niet verwacht je, wacht je dus je klappen gaat krijgen als je uitzending ja, doet? Lijkt me niet, toch? Nee, nee. Dus ja. wij gingen erheen, echt gewoon. Van, kijk, weet je wat is? We leven nog steeds in een vrije land hier, en je mag zeggen wat je wilt, en je bent niet verplicht op antwoord. Dan je, als ik aan jou wat vraag, dan kun je gewoon een ja of nee zeggen. En als hij nee zegt, ja, dan zal ik misschien vragen, ja, waarom niet? En dan zeg, je zeggen, nou ja, gewoon. En dan houdt het op, zeg maar. Maar ga er niet agressief worden, want je zegt ja, dat wij het uitlokten. Nou, dat is onzin, we hebben helemaal niks gedaan. Niemand is verplicht om, om antwoord te geven. Ja. En vandaag ben je ook naar burgemeester Wolfsen gegaan, hè? Voor, voor een reactie. De burgemeester ja, van Utrecht. Ja ja, ja, ja, ja, dat is echt gewoon een en ander leugenaar, want ik kwam gisteren tegen. Toen ben ik gestopt, ik ben naar hem toegelopen. Hij zei tegen de meneer Wilderspiep, hij was op een feestje. En ik sprak hem gewoon aan, want ik was zo woedend uh, wat er is gebeurd, zeg maar. En uh, ik heb uh, tegen de man gezegd, als jullie naar de beelden kijken... Nou, hij had wel de moeite om de beelden te bekijken en hij uh, keurde het af. Ik zei: Nou, wat is uw reactie? Rob, mag ik reactie? Hij zegt: Ja, ja, nee. Dat, uh, ik kan u geen reactie geven. Ik moet er nog even goed in verdiepen. Maar morgen beloofde hij dat hij uh, zou antwoorden. Dat is vandaag dus. Uh -huh. Nou, vannacht, vanochtend belde ik even met uh, zijn secretaris zoals afgesproken. En die zei tegen mij, ja, vanmiddag misschien, uh, we moeten even kijken hoe wat. Nou, dus in de middag werd ik gebeld dat hij alsnog niet mee wil werken, want hij was tevreden met, met, uh, met de directeur van, van van de, van het bestuur, zeg maar. En uh, het was maar een incident. Ik zei, maar een incident? Ik zeg, waar heb je het over? Ik zei, we zijn gewoon aangevallen door zoveel man. En ik was echt woedend gewoon. Uh, nou ja, hij wilde ons echt niet te hoor staan en uh, het is allemaal prima zo en het was gewoon een soort potstuk uh, soort tussen twee partijen. Ik zeg, het, er helemaal geen sprake van twee partijen, wij deden onze we dus we proberen onze er te doen daar en we werden door een menigte aangevallen. Dus ik weet niet in, welke, in welk land op welke tijd hij leeft, maar hij moet gewoon hier wat van zeggen. Ja, aan ja, Wolf staat niet echt bekend dat hij uh, fanatiek stelling neemt uh, bij dit soort dingen. Nee. Nou, ja. Dat heeft hij nu maar... maar... Ja, niks te zeggen, ja. ja. Een beetje, laf, een beetje laf is het wel. Fijn dat jij in net bent. Geval... Ja, je, je, je drukt het toch eens uit laf en niet alleen laf, maar hij, hij breekt ook zijn woord. Dus hij is niet alleen laf, maar hij heeft een leugenaar tegenwoordig, de denk ik. Ja, de moskee heeft ook aangereageerd eh, vandaag. De voorzitter zei dat hij het eh, gebruik van agressie en geweld tegen journalisten volstrekt onaanvaardbaar vindt. En hij heeft jou uitgenodigd in de moskee. Ga je daarop in? Nou, ik zal het even zo zeggen. Ik ben even gisteren gebeld um, door mensen die de, de Moskee kennen. Dus de uitnodiging komt daar niet van zijn kant. Ik heb hem uitgenodigd, niet hij mij. Want ik zei tegen, tegen de mensen die mij belden die connecties met hem hadden, die hem ook gesproken hebben. Ik zei tegen hem van als hij zijn, zijn excuus dat ten eerste wil aanbieden, sta ik ervoor voor open. En als hij nog, als nog voor de camera iets wil zeggen. Dan is dat alsnog, Danny is welkom. Dus hij is wel een beetje laat met uh, een uitnodiging. En ik heb nog steeds niks van hem gehoord. Kijk, als hij, hij weet niet te vinden. En als hij echt, echt, uh, excuses willen aanbieden en mij wil, wil spreken, ja, dan mag hij mij bellen. Maar ik ga niet op de uitnodiging in via de media, die al zo okay. slecht is. Zeg maar. ja. ja, je telefoon staat aan begrijp ik. Oké, okay. dankjewel uh, voor dit moment in ieder geval. Danny Goos, uh, de journalist. Ja, dat is en uh, nou ja. Uh... Ik hoop dat je een beetje bijkomt van de schrik in ieder geval. En ik ben benieuwd of Alijt Wolfs nog een keer met een reactie ja, gaat komen. Inderdaad. Maar dat uh, zullen we afwachten. Dankjewel in ieder geval. Goed, het is 16 over 2. Zometeen gaan we naar live muziek met Barbara Breedijk. Nu eerst het satirische nieuwsoverzicht van De Speld. Ben jij ook uitgekeken op de vacht van je kat? Ga dan nu naar poezendstofverer.nl en geef jouw zwarte kat de vacht van een echte lapjeskat. Of gaat u liever voor een luxe Siamese uitvoering?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 Ja, goedendag, Hartelijk welkom bij Globaal Nieuws. En we beginnen vannacht met een procedureel puntje. Het is vandaag de 28 e aflevering en dat betekent dat vorige week de 27 e was. En ook even het verzoek of dat nog in de notulen van vorige week gecorrigeerd kan worden. Dan het nieuws uit Ivoorkust. De bouw van het buurthuis in Abidjan is gestaakt. Het bestuur van de gemeente heeft de vergunning opgeschort... zolang er niet wordt voldaan aan de milieurichtlijnen wat betreft de isolatie van het gebouw. En dan is het nu weer tijd voor het Globaal Nieuws Opiniepanel. Ja, en zoals we nooit eerder hebben gedaan... hebben we ook vandaag weer het gedrag van de doorsnee Nederlander gepeld. Deze week hebben we ons gericht op het mediagedrag van de gemiddelde Nederlander. En we kwamen tot een opvallende conclusie... maar liefst 100% van de Nederlanders blijkt over een internetverbinding te beschikken. Zo bleek uit ons online onderzoek. Goed, en dan gaan we nu naar onze wekelijkse column van onze vaste columnist Pierre Welvaart. Deze week werd er weer veel over gesproken. Maar ik vind dat we ons niet moeten blindstaren op de details. We moeten denken in oplossingen, niet in mogelijkheden. Zoals Hans de Wit zei, in deze tijd moeten we over onze eigen schaduw heen durven stappen. Ik ben het daarmee eens. En daarom zeg ik, als we dat doen... dan is de nieuwe parkeergarage onder de kantine van de Harkemaze Boys... Een kwestie van tijd. Wat een onzin, Pierre Welvaart, dames en heren. Ja, er is van het weekend natuurlijk ook weer gevoetbald. De man van het week -einde, dat was Michael Jarix. Zijn aanslag op Bart van Rijswijk overschaduwde zijn winnende doelpunt. Kort na de wedstrijd sprak ik met hem. Ja, Michael Jarix, uh, waar moet ik beginnen? Ja, de eerste helft zijn we heel goed begonnen eigenlijk. Uh, we zijn ook een voorsprong gekomen, dan echt een goede goal van Andries. Uh, daarna een onnodige gelijkmaker eigenlijk... Um, Fout van de verdediging. Uh, lekker dat ik daarna naar rust direct scoor. En um, de tweede helft was verder heel slecht. Maar goed, uh, het belangrijkste is gewoon dat hij de drie punten hebben gepakt vandaag. Maar, als we heel eerlijk zijn, na drie minuten had je niet meer op het veld mogen staan... na die aanslag op Bart van Rijswijk. Ja, ja dat zeg je nu. Um, maar ik heb geen idee waar je het over hebt eigenlijk. Uh, ik moet de beelden nog terugzien, maar ik heb niet de bedoeling gehad uh, die jongen te raken. Uh, zo ben ik niet, dat weet ook iedereen. Uh, het belangrijkste is gewoon dat we die drie punten nou in de tas hebben. Maar Bart van Rijswijk ligt nog steeds in coma. Weet je dat wel? Ja, ja dat hoorde ik net van de jongens. Ja. Uh, ja. Ja, het is heel zuur voor hem natuurlijk. Uh, maar goed, uh, we nemen hier gewoon die drie punten mee naar huis en dat is het belangrijkste. Van Rijswijk zal zeer waarschijnlijk nooit meer normaal kunnen lopen. Ja, ja dat zou kunnen. Uh, maar ik ben gewoon heel blij dat we drie punten meenemen hier. Je trainer die gaf aan dat als hij het had gezien, hij je gelijk gewisseld had. En dat de club je de rest van het seizoen schorst. Ja, ja wat moet ik daar nou van zeggen? Uh, ik heb niet het idee dat ik iets heb misdaan. Uh, de scheidsrechter blijkbaar ook niet. Um, daar gaat het ook niet om. Uh, we hebben drie punten gepakt en daar gaat het om in voetbal. Er staat een uh, kerncentrale op ons ploffen in Japan. Ja, ja, ja, en die straling kan nog duizenden jaren gevaarlijk zijn. En de gevolgen voor komende generaties. Uh... Ja, in binnen- en buitenland, die zijn natuurlijk niet te overzien. Maar goed, we komen hier goed weg. En het belangrijkste is gewoon dat we weer naar boven kunnen kijken met deze drie punten. Goed, Michael, dankjewel. Ga ervan genieten met de jongens in de kleedkamer. Ja, dat ja, zal ik zeker doen. Dankjewel. het ja, is gewoon heerlijk met die drie punten ook. Dankjewel. Ja, tot zover. Dit was de 28e uitzending van Globaal Nieuws. Ik kijk even naar de secretaris. Uh, als we dan volgende week de 31e doen, hebben we dan uh, gewoon genoeg. Ja, maar dan kunnen we, we kunnen toch gewoon 29ste doen voor als we volgende week... Ja, oké. Ok, nee, ok. Goed, volgende week inderdaad de 29ste aflevering. Ik wens u nog een heel prettige nacht. Dag. Dat was het satirische nieuwsoverzicht van onze vrienden van De Speld van speld.nl. Iedere week hebben wij hier bij Nog Steeds Wakker Nederland... een band of artiestengast die live bij ons komt spelen. En de zangeres van vannacht maakt mooie liedjes vol jazz, blues en folk invloeden. En ze haalt haar inspiratie uit het dagelijks leven. Ze schopte tot de finale van de Grote Prijs van Nederland. En vannacht is ze bij ons. Bij ons de gast is Barbara Breedijk. Goedenacht. Goedenacht. Wij kijken altijd terug op de afgelopen dag in ons programma. Wat heb jij gedaan vandaag? Ik ben vanavond uh, naar de halve finale geweest van de Wim Zonneveld Kleinkunstprijs. En ik heb overdag gewerkt, ik ben muziektherapeut in de volwassene psychiatrie. Kijk, dat nou, klinkt heel interessant, alleen hebben we te weinig tijd om daarover uit te wijden. <laughs> um, op jouw MySpace zag ik dat je dat je inspiratie haalt uit het dagelijks leven. Ik zei het net al, maar er werd ook als voorbeeld Boer Zoekt Vrouw genoemd. Ja, ik, Hoe leidt dat tot een nummer? Ik heb uh, geschreven op werd, maar hij schreef niet terug. <laughs> nee, dit is, het is een, uh, het is een, een liedje over, uh, over echt een boer. En ik ga hem vanavond niet spelen, maar okay. je kunt hem wel luisteren op een website. En het is mijn opvatting over een boer. Uit, ja. Haal je altijd je inspiratie gewoon uit, uit dagelijkse dingen? Ja, ja, uit het liefdesleven wat niet lukt of juist wel. En, uh... Bijvoorbeeld uh, het eerste nummer wat je nu gaat spelen, waar, waar gaat dat over? Dat gaat over uh, dat is de Schone Lijn, dat is opnieuw beginnen. En uh, het gaat ook over uh, dag en nacht. Dag en nacht bij elkaar zijn. En die vond ik ook wel heel erg toepasselijk voor deze nacht. Okay. Ik ben heel benieuwd. Nou, we zijn uh, heel benieuwd. Ik ga lekker zitten. Ondertussen kunt u uh, met ons communiceren via Twitter. Dat kan uh, op onze Twitternaam, @redactiewnl, Of u kunt een berichtje plaatsen en daar dan een hekje WNL. Dus hashtag WNL inzetten. En dan kunnen wij dat vinden. Uh, bijvoorbeeld wat u vindt uh, van de muziek van vannacht. Zijn we erg benieuwd naar. Uh, live hier op Radio 1 bij onze gast Barbara Bredijk. I'm so glad you're coming over I'd like to see you at my place If you take off your coat, then I'll take off my shoes Only good things to look forward to No more worries in the morning No more worries in the night This is a good thing, this is a clean slate I got someone holding me tight day and night I guess it's like I expected I feel like I'm flying Like I'm in heaven now And even though it's just Barbara Bredijk, hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En blijf luisteren, want zometeen hebben we nog drie live nummers van Barbara. Dank je wel. Ja, wij zijn natuurlijk nog steeds wakker in Nederland. Maar waar ze ook nog steeds wakker zijn, dat is de Verenigde Staten. En daar werd zojuist bekendgemaakt dat aankomend weekend... de overheid van de VS stopt met werken. Zaterdag gaan de overheidsambtenaren met de benen omhoog... en een biertje in de hand zitten toekijken wat er gaat gebeuren. Een totale government shutdown dus. En dat gebeurde voor het laatst in 1995. Onze correspondent Wouter Zandingen uit Washington is aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Betekent dit nou dat het een rustig weekend gaat worden? Absoluut niet. Beide partijen zullen tot uh, het laatste moment gaan proberen om een uh, shutdown uh, te voorkomen door uh, ja, met elkaar te blijven overleggen. Ook als er uiteindelijk een shutdown komt, dan uh, wordt er doorgewerkt om zo snel mogelijk uh, tot een compromis te komen. Want uh, ja, beide partijen willen dat het zo snel mogelijk uh, wordt opgelost. Het is eigenlijk gewoon een soort staking? Nee. nee. Niet? Nee. Maar, nee, het is geen staking. Wat, wat, is het, wat is dan precies het verschil? Ja, de situatie lijkt er een beetje op Rutte bang voor was, hè, voor de Provinciale Statenverkiezingen. Na de verkiezingen in november in de VS heeft de Amerikaanse Tweede Kamer een republikeinse meerderheid en het Senaat een democratische. Nou, de Republikeinen die weigeren nu om het budget uh, dat van Obama goed te keuren voor dit jaar, omdat ze vinden dat er niet genoeg bezuinigd gaat worden. Nou, de Republikeinen willen dus dat er 61 miljard dit jaar wordt uh, bezuinigd en de Democraten willen absoluut niet meer dan 31 miljard. Ja, tot nu toe, vanaf januari, en er zijn kleine wetjes aangenomen om het budget steeds week uh, door te laten gaan, het budget van vorig jaar. Maar ja, nu hebben allebei de partijen gezegd, ja, het kan niet langer, we zijn, al, uh, ja, we zijn al bijna op het derde van het jaar, er moet nu echt uh, iets gebeuren. Dus uh, uh, ja, wat er nu gaat gebeuren is dat het laatste wetje afloopt dit weekend en dat uh, er daarna dus geen geld meer is voor de uh, lopende begroting en dat de hele federale regering stopt met werken. En dat betekent dus eigenlijk dat alles, behalve noodzakelijke diensten zoals... Uh, nou, nul hulpverlening in ziekenhuizen of verkeersleiders of, of het leger in Libië bijvoorbeeld uh, wordt stopgezet tot er weer uh, financiering is. En hoe lang kan zo'n shutdown dan duren? Uh, tot er een compromis is. En in 1995 was dat voor het laatst. Weet je toevallig hoe lang het toen duurde? Ja, 17 dagen. Dat was van december tot en met uh, januari. Dat ja. nou, was ook niet niks. Hoe komt het eigenlijk dat die, dat die Republikeinen zoveel meer willen bezuinigen dan de Democraten? Ja, de Republikeinen die kijken naar de verkiezingen van 2012 en uh, die proberen nu de, zich heel erg het imago van een hele zuinige partij aan te meten. Er komt ook nog bij dat uh, al die Tea Party Republikeinen die allemaal de afgelopen verkiezingen hebben gekozen, die hebben allemaal een mandaat om naar uh, Washington te gaan en daar flink te bezuinigen. En uh, ja, dit probeert nu echt waar te maken. en ja, Ze hebben ook allemaal wat radicalere voorstellen. Bijvoorbeeld is dat ze alle financiering voor de publieke radio en tv in de VS willen afschaffen. En uh, ja, dat, dat bot nogal. En denk je dat ze er nog uit gaan komen, die twee partijen? Uiteindelijk wel, ze moeten wel. Uh, de Republikeinen hebben ook nog altijd 1995 in het achterhoofd, want dat liep voor hun dus niet goed af. De, de shutdown duurde toen twintig uh, dagen. En uh, uiteindelijk gaf iedereen de Republikeinen het schuld, omdat ze vonden dat de Republikeinen uh, niet, geen compromis wilden maken. Er werd ook, uh, wordt ook uh, gezegd dat uh, Clinton eigenlijk heeft, uh, de verkiezingen van 1996 heeft gewonnen door de hele shutdown. Nou, er zijn nog wel uh, uh, complicaties, want... Uh, ja, de leider van de Republikeinen, Bener wil best wel een compromis sluiten. Maar ja, hij heeft dus die rechtervleugel vleugel van die partij, die Tea Party, toch echt een stuk extremer is. En ja, echt een mandaat heeft gekregen voor forse bezuinigingen. En daar niet van uh, terug lijkt te komen. Dus ja, het wordt afwachten wie er het eerst gaat buigen. Goed, politieke spelletjes dus in Amerika. Dankjewel, Wouter Zandige vanuit Washington. Het is half drie. U luistert naar nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Wij zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier. En houden u de hele nacht op de hoogte van het laatste nieuws. En daarvoor is op dit moment aangeschoven Bastiaan Nachtegaal voor het nieuwsminuutje. Zes mensen in Poeldijk slapen vannacht niet thuis. Eerder vanavond brak er brand uit in hun woning. En die kon door de brandweer weliswaar worden geblust. Maar de schade aan hun woning is zo groot dat de bewoners voorlopig nog niet terug kunnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de kerncentrale in Fukushima die lekt eindelijk geen radioactief water meer. Althans, dat heeft de eigenaar van die kerncentrale juist bekendgemaakt. De scheur in de reactor zorgde ervoor dat zeer radioactief water in zee terecht kwam. En nog meer nieuws uit Japan. Heel ander nieuws. Daar is iedereen nu al wakker en dat betekent dat er ook alweer in aandelen gehandeld wordt. De Nikkei-index openen ze juist 45 punten in de plus. Tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel Bastiaan. We blijven de hele nacht bovenop het nieuws zitten. We zijn in Nederland al meer dan tien jaar bezig om het elektronisch patiëntendossier in te voeren. Maar vandaag vond het EPD definitief haar waterloo. De Eerste Kamer stemde namelijk tegen. Ja, en ongeveer een maand geleden hield CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt hier in ons programma een warm pleidooi over de voordelen van het patiëntendossier. En dus verwachten wij nu een beetje een teneergeslagen Kamerlid. Goedenacht meneer Omtzigt. Goedenacht. Bent u teleurgesteld? Ja, ik vind het buitengewoon jammer dat de wet is weggestemd. ...en dat het niet duidelijk is wat we nu wel willen met z'n allen in dit land. Want laat één ding volstrekt helder zijn... ...de doktoren en de, de ziekenhuizen zullen morgen niet al hun computers het raam uitwerken... ...en weer een stuk papier pakken en daar hun dossiers op gaan bijhouden. Nee, want alles is eigenlijk al elektronisch in een computer bijgehouden. Dus wat is dan eigenlijk het probleem? Nou, dat is het grote probleem. Het grote probleem is dat wij in Nederland van een heleboel regionale netwerken hebben... ...en dat rond die regionale netwerken eigenlijk bijzonder weinig wetgeving bestaat... ...die bijvoorbeeld zaken als de privacy, inzagerecht en dergelijke waarborgt. De wet die nu voorlag was op twee manieren een vooruitgang... Aan de ene kant zou wat nu vooral regionaal wordt, zou landelijk gebeuren. Nou, daar zegt een aantal mensen nee tegen. Daar kun je over discussiëren. Maar het tweede wat gebeurde is dat al die netwerken eindelijk eens onder een bepaalde bescherming kwamen. Zodat je weet waar je data opgeslagen wordt. Dat je het recht hebt om te zeggen van, uh, ik wil niet meedoen met die data. of ik wil een gedeelte van mijn data buiten het systeem houden. En dat gedeelte is ook afgeschoten en dat is buitengewoon nodig. Dus ik zou willen dat de regering zo snel mogelijk met het voorstel komt dat het in ieder geval voor de regionale netwerken regelt. Is het nu definitief gedaan met het EPD? Met het EPD niet. Ik bedoel, de meeste doktoren hebben een elektronisch patiëntendossier... en de meeste huisartsenposten houden hem hopelijk gelukkig ook. Want kijk, als je bij een huisarts zit... Uh, en vooral bij een aantal huisartsen die samen in één post zitten... dan hoop ik toch dat ze, um, als je de ene keer de ene huisarts zien, en de andere keer de andere huisarts... elkaar elektronisch inzagen in het dossier geven. Dat is wel zo prettig voor, uh, voor de manier waarop het behandeld wordt. Wat ik ernstig vind overigens, is het elektronisch medicatiedossier. Kijk, zo'n huisarts dossier dat kun je... ...binnen de praktijk regelen en daar zitten dan ook relatief weinig risico's aan. Maar er zijn grote problemen in Nederland met het voorschrijven van medicatie. En uh, de artsen zelf hebben gezegd... ...eigenlijk mag je geen medicatie voorschrijven als je geen inzage hebt in de medicatie die iemand gebruikt. Dat kan er op twee manieren. Of je kunt het uit de computer uit het medicatie dossier halen... ...of je kunt het aan de patiënt zelf vragen. Vooral chronisch zieke patiënten van een bepaalde leeftijd die een aantal medicijnen gebruiken, die hebben, geen, die hebben niet altijd zelf dat overzicht. Dus je, is het handig om dat te registreren. Dus al die medicatiefouten die nu gemaakt worden, met medicijnen die elkaar tegenwerken vooral, ja, die blijven gemaakt worden. En dat vind ik eigenlijk buitengewoon jammer. Ja. ja, u vindt het jammer, dat is duidelijk. Maar dan moet ik u toch voorleggen dat uw eigen CDA-fractie, eh, dan de fractie in de Eerste Kamer, ook tegen heeft gestemd. Hoe kan dat dan? Ja, dat is het vervelende als je een eerste en een tweede kamerfractie hebt. Um, nou, als ze nooit uh, iets anders zouden doen, dan zou de Eerste Kamer in zich heel kunnen afschaffen. Dat doen we niet. En heel af en toe uh, nemen die fracties dan een verschillend standpunt in. Maar heeft u met hen gepraat? Ja, ik heb met hen gesproken. En wat ik zeg, ik snap de zorgen rondom, moet je dit nou uh, landelijk uh, met zo'n uitwisseling doen? Daar kan ik nog iets van begrijpen. Maar ja, zij kunnen de wet weer niet veranderen, zodat ze het, hun moeilijke gedeelte eruit halen... Dus uh, moesten ze hem wegstemmen. Maar ik vond het wel jammer dat dat na, na, na twee, drie jaar gebeurt. En dat we nu weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En heeft uh, die ontwikkeling tot nu, tot nu toe niet een heleboel klauwen met geld gekost? Het heeft klauwen met geld gekost. En daarom heb ik samen met drie collega's vandaag bij... Aan de minister met spoed een brief gevraagd om te kijken van wat gebeurt er nu met het elektronische patiëntendossier. En wat gebeurt er met de regionale netwerken en wat gebeurt er met het medicatiedossier. En dan krijgen we ook enig inzicht of het, uh, of het geld weggegooid is. Dan wel dat uh, de systemen die ontwikkeld zijn gewoon gebruikt kunnen worden, maar dan op een regionale manier. Ja, want er is al 300 miljoen euro tegenaan gegooid. Dat zou toch zonde zijn uh, als er nou niks meer mee gebeurt? Nee, maar dat gaat ook helemaal niet gebeuren. Kijk, die regionale netwerken die staan. Het um, is dus winst dat artsen nu uh, landelijk... ...dezelfde manier van registreren ingevoerd hebben. Dus uh, artsen kunnen nu elkaar dossier's lezen. Dat was vroeger ook best wel lastig. Dus al die dingen die zijn gelukkig niet weg. Wat weg is, is het feit dat het landelijk gemakkelijk uitgewisseld kan worden. Goed, uw punt is duidelijk. Dank u wel voor uw tijd, CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Dank u wel. Graag gedaan en goede nacht nog. Vijf over half drie. Nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En straks gaan we naar het regionale nieuws met een komisch steentje. In het nieuws dat niet in het nieuws was. Ja. Eerst voetbal. Jurie Mulder lijkt terug te keren in de voetballerij. De oud-aanvaller was de afgelopen jaren voornamelijk te zien... voor de camera's als tv-analyticus, -anal maar hij lijkt weer aan de slag te gaan. Hij is namelijk in gesprek met FC Twente... om te gaan werken als assistent, assistent van Michel Predom en keert hiermee terug op het oude nest. Goeienacht, Juri. Goeienacht, ja. Allereerst gefeliciteerd met je oude club, hè, Schalke 04. Ja, fantastisch resultaat, hè. ongelooflijk. Ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik, weet, ik weet niet wat ik meemaakte, echt... Uh... Ze, ze, ze speelden helemaal als bevrijd, weet je wel. Nieuwe trainer, rang niks. We vijf twee gewonnen in Milaan. Ongelooflijke uitslag. Echt uh, fenomenaal. Schalke 04, gewoon halve finale Champions League. Ja, dat is uh, voor jou inderdaad uh, mooi, kan ik me zo voorstellen. Dus gefeliciteerd ja. daarmee. Maar mogen we ook al uh, gefeliciteerd zeggen met uh, de nieuwe baan bij Twente. Nou ja, goed, ze hebben gevraagd of ik uh, al een tijdje terug hoor. Uh, of, ik, of ik weer een beetje wel aansluiten bij hun en de uh, technische staf en. Uh, nou ja, ze hebben, ze hebben gewoon nog wat, wat, uh, wat extra mankracht nodig daar. Ze waren erg enthousiast en zo. En, ja, en, ik, en ik ben het ook. Ik, bedoel, ja, ik, ik vind het ook weer fijn om, en leuk om op het veld te staan. En ja, En Enschede is ook uh, ja, Enschede is een geweldige club. Wat dat betreft uh, past dat gewoon wel om dat volgend jaar gewoon wel te doen. Maar we zijn een beetje in gesprek hoe dat dan precies in moet gevuld moet worden. Uh, ook omdat ik waarschijnlijk de cursus ga doen voor ik kan er wel vanuit uitgaan dat ik een beetje aan het werk ga daar, ja. Je hebt er wel vertrouwen in dat, dat jullie eruit gaan komen in ieder geval? Nee, daar komen we wel uit, ja zeker. En wat ga je dan precies doen? Nou, ik ga bij het eerste elftal ga ik gewoon, de, de, word ik onderdeel van de technische staf. Dus, uh, maar ik bedoel, ga rol, je dan ook een speciale rol doen? Ik, ik kan me voorstellen, met, nee, jou, met jouw verleden dat je vooral op de spits concentreert? Nou, dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat is gewoon wat de trainer van mij vraagt. Ik ben assistent van de trainer, dus ja, die is daar natuurlijk bepalend in. En, uh, en uh, uh, hij zal misschien mij eerder iets laten doen met een, met een, uh, met een, uh, met een spits, dan dat hij ja, iemand anders met de spits uh, zal laten doen. Of zo, weet je wel, als je het hebt over beelden kijken, analyseren van wedstrijden, analyseren van een prestatie van iemand bijvoorbeeld een oefening op het veld of zo, wat dan ook. Nou ja, je ja, moet een beetje aan dat soort dingen denken. En dat uh, natuurlijk dan, dan is het altijd fijn als je in een staf, aanvallers hebt, verdedigers. Uh, hij is zelf keeper per dom geweest. Dus uh, daar kan hij ook veel over uh, zeggen. En, uh, en, en dat je dat een beetje verdeeld hebt. Jij speelde zelf van 1990 tot 1993 bij FC Twente. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een uh, Nederlandse topclub. Wat verwacht je ervan voor de toekomst? Nou ja, je moet heel erg scherp zijn uh, op die ontwikkeling. Dus het is heel knap om dat steeds maar weer te continueren. En uh, ze zeggen altijd... Uh, ja, nou ja, uh... Kampioen worden, dat is, uh, dat is heel moeilijk. Maar het is nog moeilijker om daar aan die top te blijven. Maar dat zal altijd zo zijn. Het is, nu, het is niet zo natuurlijk nu dat, je, dat je, nu je bewijst dat je weer structureel bovenin bent. Dat je dat, dat, dat dan nu maar een, uh, een gewoonte is. Dat dat volgend jaar ook weer het geval zou zijn. Zo van, nou, we zijn nu structureel, zijn we nu top. Weet je wel, ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk niet zo. Je moet, ze moeten op dezelfde uh, uh, voet daar uh, voortgaan. En, en maar dat, dat, dat, je proeft dat. wel. Zeg maar door de alle geledingen van die club, of dat dan op, ja, op het uh, op marketinggebied is, of op merchandising, of op het, ook op maatschappelijk gebied, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ook op, uh, op, uh, op sportief gebied is, die, is die, maakt die club steeds stapjes. De afgelopen jaren was je ook een vaste kracht bij de NOS als analyticus. Ja. Even vanuitgaan dat het rondkomt met FC Twente, betekent dat het einde van je analyses op de televisie? Nee, want kijk, we hebben assistenten genoeg en ik weet niet precies hoe die verdeling is. Kijk, als je op de bank terechtkomt ofzo, dat soort dingen, daar hebben ze nog niet, en niet eens over gehad. Maar paalplats en, en Schreuder zitten daar nu op de bank bij een wedstrijd. Het wordt misschien anders als je, dan, als je daar dan ook bij gaat zitten ofzo, maar dan, je bent er dan net met één te veel. En dat is misschien, voor mijn toekomst is dat wel, zou dat wel ooit uh, uh, gebeuren, weet je wel, dat ik, wil ik ook gewoon bepalend zijn bij wedstrijden. Maar uh, vooralsnog zal ik eerst een, een hulpende, helpende kracht zijn bij uh, gewoon door de week in, uh, op, train, op trainingsveld. Uh, en uh, die, die paar keer dat ik dan analyseer en uh, bij studio voetbal zit. Ja, dat, ik vind dat leuk werk, ik wil het gewoon graag blijven doen. Oké, okay. nou wensen wij je veel succes met de onderhandelingen en uh, succes ja, dank ook dank met de nieuwe werk. Dankjewel, Jury Mulder. Oké, okay, 10 minuten, minuten over half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En uh, het is alweer tijd voor onze leukste rubriek... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, want als u vandaag niet in de gelegenheid was... om naar RTV Drenthe, Omroep Flevoland of RTV Oost te luisteren... dan hebben we goed nieuws. Het opvallende, opvallendste van deze zenders hebben wij weer samengevat... in het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Om te beginnen in Drenthe, daar werden speciale uilenkasten opgehangen. Er zijn speciale camera's ingemaakt... zodat vogelaars niet het nest hoeven te verstoren... om toch van het broedproces te kunnen genieten. Deze mevrouw had de eer van de allereerste supersonische uilen... De, kast. de eerste kast komt in de boom bij de familie Weinold in Roswinkel. Nou, dat maakt je niet alle dagen mee. Nee. En dan is dus zo'n nestje in de boom. Dat vind ik toch wel uh, interessant. Maar echt veel heeft ze niet aan die camera's, en ze heeft namelijk geen computer. Maar ja, goed, uh, die hebben we nog een keer niet. Dus, uh, maar dat maakt niet uit. Als er maar weer in komt en ze vliegen heen en weer, dan vind ik het er al prachtig. Gelukkig kunnen de vogelaars wel genieten van al het uilen schoon. We hebben de droge bosgrond ingelegd. En als er, ja, als er uilen op zitten, dan, dan, dan zie je ze natuurlijk zitten. Maar op het ogenblik zit er niks. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nu nog even niet. Maar heel, heel snel zullen de uilen toch wel komen. De vogelliefhebbers hopen binnen twee à drie jaar... de eerste uilen in Drenthe te verwelkomen. Juist, ja. Ja, zonder pauze vliegen we snel door naar Flevoland... waar de eerste mensen alweer de tuin zijn ingedoken. De moestuin wel te verstaan. Maar waarom zou je in deze moderne tijd nog zelf je groenten gaan verbouwen? Ontspant, hè? Ja, waarom doe je dat? Nou, niet om direct om kapitaal te verdienen, hoor. Zo is het niet. Maar we vinden het leuk. je ontstressen, hè? De mensen zijn erbij, we hebben te veel stress tegenwoordig. Dus. En een goede tuinder verbouwt zowel bekende als onbekende groenten. Ik heb net een stukje gezaaid. Een stukje snijbiet. Ouderwetse groenten. Snijbied had ik nog niet van gehoord. Wat is dat voor soort groenten? Nou, dat, uh, ja, die kun je snijden. <laughs> maar er is natuurlijk maar één echte reden om een moestuin te hebben en dat is natuurlijk het voetbal. Aardappelboter. Ja, we moeten daar zien of volgend jaar weer wat eten. Hè? Hoeveel aardappelen haalt u hier nou uit? Hoeveel? Oh. Ja, misschien 500 kilo of zoiets. Zoveel. En dat, en dat moet u allemaal zelf opeten of uh, samen uh, met de uh, kinderen? Nee, ja, ik geef het ook wat aan de kinderen. Oh, we hebben de buren, kennissen, vrienden, uh, iedereen die eet mee. En we eindigen in Overijssel, in het mooie Heilo. Daar werd een wedstrijd gehouden welke haan het best kukelt. Even kort de spelregels. De deelnemer die die meedoet, stapt zijn haan in een hokje 1, 2, 3 of 4. Ze gaan ervoor zitten en na iedere keer als een haan kraait, wordt een maiskorrel gepakt en die wordt in een glas gedaan. En zo tellen wij de aantal keren kraaien. En geloof het of niet, deze hanen contest is een ware publiekstrekker. Geweldig, gewoon fantastisch. <laughs> Moest kijken hoeveel mensen hier wel niet zijn. Het is toch ongelofelijk op? Ja, de hele zaal staat vol. Ik denk ja. dat zeker wel zo'n 100, 150 mensen. Nou, ik denk er wel meer er zijn. Ja, ik denk het wel. Want buiten zijn er zijn ook nog wat mensen en er komen er steeds meer bij. Ja, al zijn de deelnemers wel een beetje rare snoeshanen. En ook die mensen, moest kijken die mensen hoe serieus die mensen zitten kijken. Dat zijn dan volwassen mensen. Die kijken dan naar hun haan, waar ze het hele jaar mee hebben gepoetst. Ik hoorde net ook, er was iemand die had een haan, hadden zelfs vanochtend uh, helemaal gefeund. Het was, het was nog de lelijkste haan ook. Snap je hem, Casper? Snoeshanen. Dat is een grapje. Want het gaat over hanen. En met grapjes ben ik Haantje de voorstel altijd. Ja, zeker. Dus, Wordt uh, grapkunstenaar, hè? Ja. Maar goed, terug naar de wedstrijd. Wat, wat is hij nou aan het doen? Hij is je aan het opladen. Oké. Okay. Dan komt soms een hele harde kukkel. Maar ja, hij moet meer dan een keer aan uh, kraaien. Ja. Maar ik hoop niet dat hij zo vaak gaat, want het is niet voor mij. Ja, wie uh, de winnaar uiteindelijk werd, is uh, voor onze redactie niet echt duidelijk. Maar ik kan u verzekeren, het was in ieder geval niet Bobby. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, eentje meer, de Benny. Ja. Nou, dat is dan wel jammer. Maar goed, tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het is bijna kwart voor drie. Opmerkelijk nieuws vandaag uit Renen. Daar heeft de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht... na 71 jaar een oorlogsslachtoffer weten te identificeren. Uh, de soldaat lag al die tijd als onbekende soldaat op het militair ereveld Grebbeberg, maar nu is eindelijk bekend wie het is. Johan Thewesen is betrokken bij de Stichting als hoofd van het archief. Goedenacht. Uh, Goedendag. Die gevallen soldaat die heeft een naam: het is de heer Brummelhuis uit Bornebroek. Is dat er nou reden om blij te zijn voor jullie, dat jullie weten wie het is? Uh, nou ja, niet zozeer reden voor ons om blij te zijn, maar natuurlijk wel voor de nabestaanden van uh, soldaat Brummelhuis, dat ze nu eindelijk weten waar. Ik, uh... Waar hij gebleven is, waar hij begraven ligt en uh, waar ze hem een, een bezoek kunnen brengen. Ja. Hoe is men er nou achtergekomen dat het uh, inderdaad meneer Brummelhuis is? Dat hebben we gedaan uh, met, uh, aan de hand van DNA-technologie. Uh, dus dat is echt iets wat alleen maar in deze tijd uh, kan? Ja, zeker. Ja. Wat voor DNA-onderzoeken worden er dan gedaan bij een man die al 71 jaar geleden gestorven is? Uh, daar wordt dan een, uh, van zijn botresten wordt een, uh, een monster genomen. Aan de hand daarvan wordt een uh, DNA-profiel uh, bepaald. En dat wordt dan gematcht met uh, het DNA-profiel van uh, familieleden van vermisten. Dus uh, doordat, doordat hij op zijn nabestaanden lijkt qua genetica, is hij geïdentificeerd? Ja, dat klopt. Er zit dus een, een bepaalde lijn. In, in, in, mannelijke, uh, in mannelijke lijn zit een bepaald uh, gen. En aan de hand daarvan wordt dus het, uh, de identiteit vastgesteld. En is dat 100% uh, uh, zeker? Nee, dat is nooit 100 zeker. Maar uh, de kans dat er nog iemand met dat gen uh, in de bijdrage van 1940 op de Gebberberg vermist is geraakt. Die en is daar niet de groot. Tafel ligt, die is natuurlijk uiterst klein. Ik snap hem. U, u noemde al de, dat het fijn is voor zijn nabestaanden ook, om, om te weten dat het uh, inderdaad uh, meneer Brummelhuis is. Maar ik vroeg me af, hoeveel directe nabestaanden heeft hij nou? Hè? Want hij was 21 toen hij stierf. Uh, ik neem aan dat hij nog geen vrouw en kinderen had op dat moment. Nee, hij was inderdaad niet, uh, niet gehuwd en had ook geen kinderen. Hij uh, ja, had alleen maar broers en zusters. Die zijn inmiddels uh, allemaal overleden, maar die hebben dus wel weer negen, of, oh. of ook weer kinderen achtergelaten. Wat dus neef en nichten van de soldaat brommelhuis zijn. En heeft ja. u die nabestaanden gesproken? Nee, ik heb ze persoonlijk niet gesproken. Dat doet uh, de graafendienst altijd. Die geeft altijd uh, de uitslag van het uh, DNA-onderzoek door. In eerste instantie telefonisch en later uh, aan de hand van een persoonlijk bezoek. Was het voor hen een verrassing? Weet u dat toevallig? Uh, het was een, uh, ja, het blijft natuurlijk altijd een verrassing. Kijk, je, je weet, er wordt al jaren naar gezocht naar de onbekende. Er zijn uh, vijf vermisten op de Heverberg. Nu nog vier nog. Uh, maar het is altijd een verrassing als daar toch een, een, een, ja, een match uit komt. Ja. Dus er zijn, nogal, zijn er nog wel mensen over die niet geïdentificeerd zijn. Niet op de Dit was echt de laatste onbekende soldaat mm -hmm. op die geïdentificeerd is. Maar er zijn in, in Nederland natuurlijk wel vele uh, onbekenden uh, die nog wachten op hun identificatie. En daar wordt nog wel actief uh, naar gezocht? Daar wordt uh, nu actief aan gewerkt, inderdaad, ja. Z zijn die, zijn die DNA-onderzoeken duur? Uh, die zijn, ja goed, duur relatief. Uh, een onderzoek met, met twee uh, wangslijmvliesmonsters, uh, een uh, DNA-profiel van uh, botrechten van een onbekende... En het onderzoek zelf zijn ongeveer 15, kost ongeveer 1500 euro. Nou, dat valt toch wel mee voor, uh, voor zo'n uh, zo groot onderzoek, zou ik zeggen. Ja, precies. Nou ja, tegenwoordig zijn die kosten inderdaad, die worden inderdaad steeds lager. De technieken worden steeds, uh, uh, nou ja, steeds makkelijker. Dus het wordt inderdaad steeds uh, goedkoper om die onderzoeken uit te voeren. En, uh... Dat is eigenlijk ook de, de, de reden dat dat in, in 2008 op een nou ja, toch wat grotere schaal uh, wordt toegepast. En uh, stel dat u nou die laatste vier uh, onbekende soldaten ook vindt... kunt u dan uzelf ophef opheffen? Uh, nee, zeker niet. Want uh, wij zijn opgericht om uh, het oorlogsgraf uh, aan te leggen, in te richten en te onderhouden. En dat is onze uh, kerntaak. Ja. Uh, nou, ja, de identificatie zelf uh, gebeurt door uh, de Gravendienst en het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Maar wij zijn daar dan de, uh, de aanvrager voor. Oké, okay. u blijft in ieder geval uh, met werk zitten. U, ja, u, u wordt niet werkloos. Okay. Nee, absoluut niet. Hartelijk dank voor uw toelichting. Johan Theuwissen uh, van de Oorlogsgravenstichting, het hoofd van het archief. Dank u wel. Bij ons in de studio zit nog steeds zangeres Barbara Breedijk En uh, we hebben hier een primeur op Radio 1. Want we gaan het nummer De Laatste Restjes van jou horen. En die is nog niet eerder ergens te horen geweest. Dus uh, Barbara, ga je gang. Ik heb de moed niet om de stofzuiger te pakken. En de bezem blijft angstvallig in de kast staan. Geen behoefte om Sif, Jif en die op een schoonmaakdoekje te doen. Of een nieuwe zak. in de prullenbak. De laatste restjes van jou in mijn huis. Ik kan ze niet verwijderen. De kruimels van de chocoprinsen tussen de bank. Onleesbare lectuur op mijn boekenplank. Je handgeschreven briefjes in mijn bed... Op de ezel een poging tot een zelfportret. Je warme adem op de ramen. Je boksen short met tien gaten. de vlekken op de badkamermuur. Ja, je poetste soms wel een uur. En niet één of twee, maar drie potjes gel. Met alle inhoud bij elkaar. Genoeg voor één plukje. Haar, de laatste restjes van jou in mijn huis Ik kan ze niet, ik kan ze niet Dus ik laat ze, ik laat ze, ik laat ze Die laatste, ik laat ze, ik laat ze ik laat ze, die laatste restjes van jou, tot ik mijn hart in een verhaal stop. Barbara Breedrijk, de laatste restjes van jou. En blijf vooral luisteren naar Radio 1. Want in het volgende uur van Nog Steeds Wakker Nederland... nog meer live muziek van Barbara. En uh, ben je nou ook zo iemand... met die uh, de laatste restjes van iemand in zijn huis heeft... oftewel uh, een vrijgezinnen Nederlander... dan is er uh, slecht nieuws voor u. Uh, er is een grote kans dat u niet meer... uw ideale partner gaat vinden. Oh als ik het zo cru mag zeggen. Uh, het aantal singles in Nederland... dat zal alleen maar gaan toenemen... In 2050 zullen er 3,7 miljoen alleenstaanden in Nederland zijn. En die stijging zal door blijven gaan. Kasper, daar uh, word jij ongetwijfeld niet vrolijk van? Nee, bepaald niet. Als vrijgezelle uh, partner in dit duo. Maar dat betekent toch niet dat we bij de pakken gaan neerzetten, Erik? Nee, precies. Uh, leg de tissues nog maar even in de kast. Want uh, dating-dokter Doc gaat ons vannacht helpen. Goedenacht. Goedenavond, goedenacht, bedoel ik. Uh, wat vindt u van die, uh, van die cijfers? Is dat schrikbarend? Ja, het is uh, wel dat het natuurlijk inderdaad, helpt mensen gaan natuurlijk veel sneller uit elkaar. En In vergelijking met vroeger is het nu al zo van, uh, als er maar even iets is wat niet bevalt, dan vertrekken de, de een van de partijen al. Hoe, ja, hoe komt dat nou dat dat nu uh, zo is? Ja, ik denk dat we met, met te maken heeft, uh, ook wel met het uh, tijdperk waar we in leven, dat al snel snel, snel gaat. Uh, vroeger was het natuurlijk zo, uh, bleven mensen veel sneller bij elkaar en uh, ja, nu is het allemaal een tijdperk van... Uh, alles snel, snel, alles afhandelen. Maar waar komt dan die omslag door? Dat je, dat je wegwerprelaties krijgt? Ja, ik denk dat er misschien ook wel een groot aanbod is. Hè? Wat je dat denk mensen snel van, jij kan wel beter aan. Ja, want, want we zeiden er net 3,7 miljoen singles. Dat betekent wel in ieder geval een hoop keus. Een hoop vissen in de zee, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. zeker veel keus. Maar dan moet je natuurlijk wel actie ondernemen. Ah, dus daar gaat het mis. Ja, de meeste mensen zijn veel te afwachtend, hè. Die denken van dat allemaal op zichzelf wel op afkomen, vooral mannen. Hè. De, ja. Die denken van ja, dat de vrouw wel het initiatief nemen en de vrouw denkt van uh, laat de man het initiatief nemen. En wat, wat moeten singles dan doen? Hoe kunnen we deze status quo veranderen? Nou, in eerste instantie gewoon als je wat leuks ziet, dan moet je erop afgaan. Initiatief nemen, de leiding nemen. En, en wat zijn nou in 2011 goede openingen? Nou, nee, de beste opening is natuurlijk uh, iets spontaans te zeggen. Dus dat kan betrekking hebben op de omgeving. Maar je kan ook uh, spontaan in benaderen van. Uh, als je die persoon gewoon eerlijk de waarheid zegt dat je op zo afstapt. Dat je wel zult weten of ze net zo leuk was van de afstand als ze van dichtbij. <laughs> Deed het pijn? <laughs> <laughs> Doe je uit de ongevallen? Zodat... Ja, dat is weer een beetje te afgezagd. Dat kom je te veel over als een soort uh, flauwe versiers in. En dat werkt juist weer averechts bij uh, vrouwen. Ja. Ja, kijk, de meeste mensen zijn, mannen en vrouwen, zijn natuurlijk altijd bang om afgewezen te worden in de eerste opening. Die, als ze iemand leuk zien, ze zijn dat bangen, dan joh, dat er trots gekrenkt wordt van of ze afgewezen worden, dat ze falen. Daar gaat het eigenlijk al, al, al fout eigenlijk. Daar, daar, daar, daar moet je eigenlijk ook uh, meer, meer initiatief gewoon niet bij stilstaan van joh, uh, gewoon doen. Erik, hoe heb jij jouw vriendin ontmoet? Uh, ik, uh, ik speelde in een bandje en wij uh, traden op op haar schoolfeest. En uh, de zanger van een band uh, geeft uh, aandacht genoeg, uh, kan ik je vertellen. Is dat ook, ja. een, is dat ook een goede manier, Alphadoc? Moet ik een zangcarrière ja, zeker, beginnen? Ja. Zeker. Kijk, ik ben zelf ook jarenlang uh, propper geweest aan de Costa Brava. En het helpt gewoon heel erg als je een bepaalde status hebt. Gewoon. Kijk, daarom hebben al die beroemde mannen en de beroemde vrouwen allemaal zoveel fans. En het helpt zeker als je een muziek speelt. Ja, dat is toch iets van, joh, kijk... Uh, toch iets van een soort prijs, hè? Dat je een soort, uh, voor een vrouw ben je toch toch een soort prijs uh, dat je ja. status hebt. En bijvoorbeeld een Radio 1 presentator. Ik voel wel aangekomen. Ja, kijk, radio 1 presentatie <lacht> zie je natuurlijk niet. Hè. Kijk, euh, misschien als je als iets als vertelt, uh, van joh, ik werk bij Radio 1. Ja, dat zal ze toch wel uh, heel interessant vinden. Ja, maar vind ik ook weer een beetje goedkoop om dat erin te gooien. Ja, in principe wel, want dan we probeer je natuurlijk te veel bezig met uh, te veel indruk te maken. En dat werkt ook averechts. Als je daarmee te koop gaat lopen, van joh, dat je zo rijk bent, of dat je zo'n beroemd persoon bent. Ja, dat werkt ook nou, averechts. Nee, nou, precies. La, la, laten we dat maar niet doen. Tot slot, uh, wat kan jij uh, als Alpha Doc, Dating Doctor, de singles van Nederland aanraden? De gouden tip voor ja, 2020? De, de gouden tip is eigenlijk, zorg ervoor dat je voor de andere persoon een uitdaging bent. Dat je niet te makkelijk al, uh, dat je niet te getig bent. He, dat je niet, niet te veel te dik te bovenop oplegt dat je iemand aan het versieren bent. Maar ga gewoon in eerste instantie kijken of ik je rol kan maken met die persoon. En dan komt de rest vanzelf wel. Oké, okay. nou Casper, ik zou zeggen, hè, hè? onthoud hem, schrijf hem op. <laughs> en uh, dat, dan willen wij u hartelijk bedanken uh, voor uw uh, datingadvies, datingdokter Alva Doc. Dank u wel. Dank u wel. Okay, graag gedaan. Bedankt. Ja, dus uh, een goede openingszin en... Uh gewoon uh, erop, uh, erop uitgaan en dat mensen afstappen. Kan je daar nou wat mee, Kasper? Want jij bent uh, natuurlijk de vrijgezelle jongen in dit uh, gezelschap. Ja, zo kan je lekker uh, makkelijk verschuilen. Ik, ja, ik God, ga, ga het er niet meer ik, over hebben. Laten we uh, het over voetbal hebben, <laughs> Kasper. Gaat het niet meer over hebben, ja, dus, uh, Champions League is natuurlijk uh, geweest vandaag. Twee wedstrijden. Real Madrid tegen Tottenham Hotspur en internationaal tegen Schalke 04. We praten met onze sportredacteur Robert Smit. Goeienacht, Robert. Hele goeienacht. Nou, laten we beginnen met uh, Real Madrid tegen de Spurs. Het werd maar liefst 4-0 voor de Spanjaarden. Dat zijn klinkende cijfers. Ja, zeker. En uh, ook niet meer dan terecht hoor. Uh, vooraf werd Tottenham nog een aardige kans toe maar het uh, was eigenlijk al maar een kwartierwedstrijd. Uh, ja, was het eigenlijk al eigenlijk geen echte wedstrijd meer. Het, uh, het ADB-Jor had de Real Madrid al na vier minuten op 1-0 gezet. En uh, ja, daarbovenop pakte Crouch na een kwartier spelen al twee keer een gele kaart. Waardoor ja, uh, Tottenham Hotspur al na een kwartier spelen met tien man verder kon bij Real Madrid. Ja, in de eerste helft hield Tottenham dat nog uh, aardig vol. Ze hielden nog stand, maar ja, daarna werd het echt een schiettent voor het doel van, uh, van Gomez. Uh, Adebayor maakte er nog eentje, terwijl ook uh, Di Maria en uh, de licht geblesseerde Cristiano Ronaldo nog een goaltje meepikten. En hoe deed de, de enige Nederlander het dan, Rafael van der Vaart? Met de verliezende ja eigenlijk, ja, eigenlijk niet zo goed. Hij, uh, hij wilde zich natuurlijk heel erg graag bewijzen bij Real Madrid, uh, waar hij die, waar die toch twee jaar onder contract heeft gestaan. Uh, en daar is het er niet helemaal uitgekomen. Nou, bij Tottenham Hotspur doet hij het op dit moment erg goed, maar uh, ja. Hij, uh, hij wist toch niet uh, ja, zijn stempel te drukken op het spel. Uh, na de rode kaart van Crouch uh, moest hij uh, ja, even tijdelijk in de spit spelen. Ja, en Tottenham was eigenlijk meer bezig met het tegenhouden van, uh, van de tegenstander dan uh, zelf kansen creëren. Hij kreeg... Uh, Eigenlijk ge geen goede bal hij kreeg een halve kans, maar ja, die, uh, die werd aardig uh, onschadelijk gemaakt. En uh, ja, Spurs trainer uh, Harry Redknapp, die, uh, ja, die greep in de rust toch maar in, uh, om toch maar een echte spits erin te zetten, Jermaine Defoe. Maar dat was dan wel ten koste van Van der Vaart, dus die heeft maar een helftje gespeeld. Ja. Nou goed, dat werd dus 4-0 voor Real Madrid. Eh, ja In ieder geval dankjewel uh, voor je commentaar, Robert Smit, onze sportredacteur. Dankjewel. Ja, en die andere wedstrijd, uh, uh, Schalke heeft dat gewonnen met 5-2 tegen Internationaal. Zoals we net ook al met uh, Jurie Mulder bespraken, die ooit bij Schalke heeft gevoetbald. Inderdaad. En het is bijna drie uur, dus we gaan naar het laatste nieuws van de NOS. En daarna zijn we bij u terug op Radio 1. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch toch.